Vier uur. Dit is Radio 1, met Teso Blok. Straks in Villa VPRO, bij klussende overheid, zit het bedrijfsleven dwars. En het parlement heeft voldoende tanden, maar bijt niet door. Nu eerst het NOS Journaal met Raymond Serré. Minister Dijsselbloem snapt dat Kamerleden er boos over zijn... dat op Cyprus veel geld van banken is gehaald... en dat die banken al waren gesloten. Terwijl het land in grote problemen was, waren sommige mensen dus bezig hun eigen te goede weg te sluizen. zei Dijsselbloem in de Tweede Kamer. Hij noemt dat laakbaar. De minister wijst erop dat een van de redenen voor de eurogroep om in te grijpen in Cyprus was. dat er geld weglekte. Dijsselbloem zegt dat de nationale regels zijn overtreden. Volgens hem gaat de Cypriotische regering daar nu onderzoek naar doen. Zuid-Korea zegt dat Noord-Korea een raket met een aanzienlijk bereik heeft verplaatst naar zijn oostkust. De Zuid-Koreaanse minister van Defensie benadrukte tegelijkertijd dat er geen tekenen zijn dat Noord-Korea zich voorbereidt op een oorlog. In Japanse media zijn volgens persbureau AP berichten verschenen dat het gaat om een lange afstandsraket die de Verenigde Staten zou kunnen bereiken. De minister bestrijdt dat en zegt dat de raket die afstand niet haalt. De Verenigde Staten maakten gisteren bekend dat het land de komende weken een raketafweersysteem stationeert op het eiland Guam in de Stille Oceaan. Het Amerikaanse ministerie van Defensie sprak van een voorzorgsmaatregel. De honderd vluchtelingen die ruim vier maanden verblijven in de voormalige sint jozefkerk in Amsterdam... vertrekken morgenmiddag vrijwillig, zegt een woordvoerder van de groep tegen de NOS. Morgen om vijf uur loopt het contract af tussen de vluchtelingen en de eigenaar van het gebouw. Daarmee komt er een einde aan de winteropvang van de vluchtelingen. Ze hebben besloten te vertrekken ondanks het ontbreken van een nieuwe opvangplek. Er is nog een aantal opties, zegt een woordvoerder, maar die zijn nog te vaag om ons aan vast te houden. Vier medewerkers van een laboratorium in Hoofddorp zijn onwel geworden. De veiligheidsregio Kennemerland weet nog niet wat er aan de hand is... en hoe ernstig de situatie is. Het gebouw van idex Labs is door de hulpdiensten ontruimd. Het bedrijf ontwikkelt onder meer laboratoriumtesten voor diergeneeskunde. De kwaliteit van de drinkwaterbronnen in Nederland is voor een deel onder de maat. Volgens het RIVM is het water dat uit de kraan komt nu nog van goede kwaliteit... maar moet er meer worden gezuiverd om dat zo te houden. Drinkwaterbronnen raken steeds meer vervuild, zegt het RIVM. De bronnen voor drinkwater, zowel oppervlaktewater als grondwater... dat de kwaliteit niet altijd uh, 100% goed is op dit moment. En wij verwachten eigenlijk in de toekomst... door bijvoorbeeld uh, meer gebruik van uh, geneesmiddelen... maar ook uh, andere activiteiten, zoals het gebruik van cosmetica... dat als we er nu niets aan doen, dat dat niet beter zal worden. Volgens de RIVM is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel adviseert het instituut om drinkwaterbronnen vaker te controleren. En dan het weer, vooral in het noorden en zuidoosten geregeld zon. Elders overwegend bewolkt met plaatselijk misschien een vlokje sneeuw. Temperatuur van 5 tot 7 graden. Morgen overwegend bewolkt met mogelijk wat sneeuw of regen. Eerst informatie, er is nog weinig aan de hand op de weg. Er staat 25 kilometer file. In totaal zijn allemaal dagelijkse files. De twee langste staan op de A13, daarna richting Rotterdam, voor Delft 6 kilometer. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle, voor Amersfoort 6 kilometer. Vanavond in Meldpunt de onderschatte risico's van de Scootmobiel. Ambulance is onderweg. Blijf maar liggen. Blijf maar even rustig weer. liggen. Duizenden ouderen gaan onvoorbereid de straat op. Ik zag dat water op me afkomen. De risico's van de Scootmobiel vanavond om vijf voor half acht in Meldpunt bij Max op Nederland 2. Zeg ik lees hier het Rabo Bedrijvenpensioen biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Waar wij straks gaan beginnen met ons politieke panel, maar eerst dit. politiek, politiek. politiek, politiek. Het parlement, het spel en de knikkers. Politiek, politiek, politiek. Aflevering 9 over alle instrumenten die het parlement heeft om het kabinet te controleren. Jan Schinkelsoek, oud CDA-Kamerlid. Uh, ook bent u woordvoerder geweest van de fractie. Uh, Campagnestrateeg. Hebben politici hier in de Tweede Kamer eigenlijk wel genoeg middelen om dat kabinet te controleren? Er is veel aan te merken op uh, wat er hier in Den Haag gebeurt. Maar één ding denk ik, daar kunnen we het snel over eens zijn. De Tweede Kamer heeft, heeft macht genoeg. Heeft macht genoeg om de regering te controleren. Heeft macht genoeg om het volk goed te vertegenwoordigen. Heeft macht genoeg om mee te werken aan het maken van wetten en andere regels. Maar als je kijkt naar de Kamer, dan zijn die partijen of die politie toch ook afhankelijk van wie er in de regering zit? Ja. Uh, de, de taak van de Kamer is traditiegetrouw, kijk er de Grondwet maar, maar op na, om de regering te controleren. Nou, dat doe je met alle middelen die ter beschikking staan. Kijk, de oppositie zal natuurlijk bij minstens roepen: schande, boe. Ons systeem moet bovenkomen, dit kan niet. We gaan nu alles waarste middelen uit de kast halen. En bij wijze van spreken bij voorkeur een enquête. Een regeringspartij begint aan de andere kant van de escalatie. Die zet een veel subtiele middelen in. Die gaat eens vragen, kunt u eens uitleggen hoe het zit. Als er geen goed antwoord komt, dan, komt er een, dan zet je een ander middel in. Dan ga je eens een spoeddebat aanvragen. En als het dan nog niet goed opgehelderd is, dan grijp je een andere middelen toe. Met andere woorden, de Kamer als het instituut heeft naar mijn gevoel een voldoende arsenaal, een voldoende repertoire aan machtsmiddelen... om te controleren, om te doen wat gedaan moet worden, of ze er een goed gebruik van maakt. Ja, dat is een andere vraag. Dat is ook meer een politieke vraag. En Jan Schinkelzoek, maken ze er genoeg gebruik van? Ze hebben van alles, het vragenrecht, informatierecht, enquêterecht. Maar gaan ze er handig mee om? Een middel dat echt uitgehold is, is dat, de, is dat van de motie. Dus is een, een, een middel waar de Kamer een uitspraak doet. Alles gehoord hebben, vinden we dat en dat en dat. Vroeger, bij wij van spreken, grootvader verteld... was het zo dat de tram op het voorhouten werd stilgelegd. van heb je het gehoord, er is een motie in de Kamer ingediend. Nou, tegenwoordig... Zeker tijdens... de de regent regent het regent moties. Het regent moties en we moeten urenlange stemmingen. Ja, dan be de betekenis van zo'n individuele motie heeft wel dus de neiging te verdampen. Nogmaals, belangrijke moties haal je de beste uit. Maar blijft toch het feit dat overdaad ook hier schaadt. Als we Nederland nou vergelijken met de landen om ons heen, hebben wij dan als parlement meer middelen in onze gereedschapskist? Ik denk dat als je het vergelijkt in Europa... dat de Tweede Kamer er mag zijn. Wij hebben een heel behoorlijk goed opgetuigd parlement. Dat de, de vergelijking kan doorstaan. Om te zeggen, aan ma de macht van het parlement is, is, is, is weinig af te doen. In, in de 19e eeuw is wel eens gezegd... het parlement kan alles behalve van een man en vrouw maken. Nou, Ik weet niet of ze dat nog zo zeggen, maar het is wel een beetje zo gebleven. Ze hebben genoeg middelen... Um... Maar dan is er ook nog zoiets als fractiediscipline. Je hebt toch niet allemaal zomaar de vrijheid om te doen wat je wil doen als Kamerlid? Kijk, je gaat de politiek in niet als eenmansbedrijf. Je, je, je sluit je aan bij een partij... omdat je samen meer kunt bereiken dan in je eentje. Dat betekent dat je dus uh, samen een fractie vormt. christen-democraten onder elkaar, sociaaldemocraten, liberalen... en noem maar op. En in zo'n partij is het ook geven en nemen. En zeg, af en toe krijg ik mijn zin niet. Uh, en dan, dan geef je een beetje. De andere keer krijg je iets meer... Het is onderdeel van het compromis dat je binnen zo'n fractie maakt. Dat is altijd bij iedereen overal het, het geval. En soms heb je zaken. dat men zegt: dit is zo belangrijk. Nou moet de hele fractie, moet nu maar met heugenmerk. moeten we meest hebben. Dus volstrekte de vrijheid klinkt geweldig leuk. Dat is, dat is romantiek. En dat levert niks op. En al het minst uh, voor de manier waarop dit land wordt geregeerd. Een bijdrage van Klaas Den Tek. Het vragenuur. Met vandaag. Jos Heijmans, politiek verslaggever bij RTL Nieuws. Aukje van Roetsel, parlementair redacteur van de Groene Amsterdammer. En Kees Verhoeven, hij is Tweede Kamerlid voor D66. Welkom alle drie. Even een reactie op wat we Jan Schinkelshoek hoorden zeggen... over alle instrumenten die het parlement heeft om het kabinet uh, te controleren. Hij zegt dus meer dan genoeg eigenlijk. Hij mist niets, kennelijk. Maar het wordt niet altijd goed gebruikt, Jos Heimans. Ja, Wat mij opviel was uh, wat hij zei over moties. Hij bagatelliseerde dat dat het instrument was wat nauwelijks uh, meer uh, werkt. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want als, als een Kamer een motie uh, aanneemt... Mm -hmm. dan heeft de regering die maar uh, uit te Zuitvoeren. voeren. En ze moeten echt van hele goede huizen komen als ze dat niet doen. Hm. Dus ik denk dat het wapen van een motie nog steeds een, een middel is wat, wat Jij prima zegt dus werkt. eigenlijk dat wordt alleen maar beter gebruikt dan het ooit werd. Ja, eigenlijk wel. Ben je het daarmee eens? Kun je dat uh, hoeven? Nou, laten we, kijk, als een Kamerlid een motie indient... dan heeft de regering inderdaad, als die aangenomen wordt, een opdracht. En dat is inderdaad gewoon een sterk middel. Ik vind het een van de sterkste middelen zelfs. Je ziet wel dat er inderdaad uh, soms wel honderden moties op de stemmingslijst staan. Uh, en de ene motie uh, gaat verder en heeft meer impact dan de andere. Ik denk dat de heer Schinkelsoek dat ook een beetje bedoelde. Uh, maar ja, laten we wel zijn. Elke motie is op een bepaalde manier belangrijk. En uh, geeft het kabinet de opdracht om te doen wat de Kamer wil. En dat is de meest directe manier van controle. Dus uh, het, lijkt ja. mij, het lijkt mij een goed middel nog steeds. Dus geen, uh, geen uh, verkeerd gebruikt of botmiddel? Aukje van Moesel, wat, uh, nou, wat, wat hij mij zei? Op, wat mij opviel in de... Uh, er zijn natuurlijk wel machtsmiddelen die de Kamer heeft. Maar als... Uh, uh, de meerderheid, uh, dwarslicht, is dat middel niet te gebruiken in de Tweede Kamer. En daar heeft hij het niet over. Oh, okay. en dat... Heel even aangeslipt... Nou, dan... Ja, we als heel het... even, maar als de meerderheid zegt, ja, wij willen geen debat over... waar blijft bijvoorbeeld uh, uh, het kabinet nu de sociale partners aan het overleggen zijn. De D66 dringt daarop aan. Dan komt daar volgende week geen debat over. Ja, maar de aanhouder ja. wint wel vaak. Uh, je kunt bijvoorbeeld eerst vragen stellen, krijg je antwoord. Dan ga je met collega's praten van, hey, dat antwoord is niet bevredigend. En vaak zie je op een gegeven moment dat een andere fractie op een gegeven moment dan ook denkt... we hebben het tegengehouden, mm. maar we zien nu toch wel dat wat aan de hand is. Uh, maar dan al is nog. het dan uh, een paar maanden later, maar dan, dan, dan nog. komt Zit dat debat niet... er soms toch niet altijd inderdaad in de weg wat Aukje namelijk bedoelt. Altijd heeft, vaak, bijna altijd, een meerderheid in de Tweede Kamer connecties met het zittende kabinet. Dat houdt natuurlijk de boel soms wel een beetje tegen. Ja, dat is zo. Maar je hebt bijvoorbeeld het 30-leden-debat. Nou ja, 30 van de 150 leden kunnen een debat aanvragen. Dat is nou juist een middel wat een beetje bot aan het raken is. Omdat bij elk uh, 30-leden-debat wat wordt aangevraagd... dan zegt de voorzitter, ik zet hem onderaan de lijst. Mm -hmm. En dan is hij een paar maanden later pas. Dus wat ik goed zou vinden, is dat de Kamer zelf wat meer probeert te kijken... dit is een belangrijk onderwerp wat spoedeisend is. Laten we dat dan ook zo sportief en zo democratisch mogelijk snel doen. Jos? Jos? Nou ja, wat je, wat je ziet is inderdaad wat jij zegt. Die, die coalitie die bepaalt gewoon of er wel of niet gedebatteerd wordt. En, en het kabinet heeft bij zijn aantreden aangegeven... van we luisteren heel goed naar andere partijen. Jullie krijgen alle ruimte, kom maar op met je ideeën. Maar CDA of CDA, eh, VVD en Partij dat van de Zijn Armeid. we dat nog gewend, hè? <laughs> ja, dat zijn we nog gewend ja, <laughs> ja. na 70 jaar. Maar eh, VVD en PvdA houden ontzettend veel eh, debatten tegen in de Kamer. Tot, tot ergernis, ook van jullie. dat klopt. En die ergernis wordt ook regelmatig uitgesproken. Ja. Het is inderdaad wel wat Aukje wat zegt. Als je dan een debat aanvraagt, dan, dan zie je wel vaak dat uh, alle partijen zeggen steun. En dan mm -hmm. op het laatst schuifelen de woordvoerders van PvdA en VVD naar voren. En die bedenken dan dat er een brief of een debat in aantocht is en dat het niet nodig is. Het kan soms frustrerend zijn. Uh, aan de andere kant, ik zeg ook: aanhouden wint. Zelfs een partij met twee zetels kan heel veel uh, invloed uitoefenen. Als je maar gewoon doorgaat, en dat is ook de verantwoordelijkheid van de Kamer. Maar dan gaat het nog maar om een debat. Maar Aukje heeft het misschien, denk ik, maar dat kan je het best zelf zeggen, ook wel over bijvoorbeeld een onderzoek of een enquête. Ja, maar het, ja, maar ook bij de behandeling van van een wet. Voor, gisteren werd er nog in het debat hier uh, in, in Nieuwsport erop gewezen dat uh, soms er zo'n aandrang is, en dat bedoel ik niet het verkeerde woord vandaan, ja. om om een wet er doorheen te krijgen. Dat pas in de Eerste Kamer er eventueel gekeken wordt... van ja is, is, is dit wel nodig, is dat wel uitvoerbaar? Het, daar zou de Eerste Kamer ook voor moeten zijn. Maar dat toont weer aan dat in de Tweede Kamer... de, de druk om, om toch die wet er maar door te krijgen groter is... dan de controletaak die de Tweede Kamer in mijn, mijn inziens ook heeft. Okay. Laten we even naar een debat gaan wat waarschijnlijk wel doorgaat. Tenminste, ik heb begrepen, het is aangevraagd door D66. En dat is uh, naar aanleiding van een onderzoek in het Financiële Dagblad, mm -hmm. waaruit blijkt dat de Rijksoverheid zich schuldig maakt aan verstoring van de markt. Ze zitten op een valse manier het bedrijfsleven dwars. Uh, het gaat er eigenlijk om dat ze allerlei taken die ook aan pri private bedrijven gegeven zouden kunnen worden, dat de overheid die nu zelf doet. Of weer doet. Ze hebben een eigen koeriersdienst, bijvoorbeeld, een Durkerij. eigen drukkerij. Ja. Uh, Kees Verhoeven, waarom heeft D66 hier een debat over aangevraagd? Waar zit het, uh, het kernpunt van jullie kritiek? Nou, aan de ene kant is het zo dat we allemaal zeggen... we moeten uh, de burger en het bedrijfsleven de ruimte geven. Een kleine overheid. Nou, dat past niet uh, bij een overheid die alles maar zelf doet. Alle taken maar in huis organiseert. Uh, en ten tweede is het zo, we zien dat de economie... en met name het midden- en kleinbedrijf, waar mijn partij zich uh, altijd hard voor maakt... Uh, het heel moeilijk heeft om opdrachten binnen te halen. We hebben vorig jaar geregeld dat ook kleinere bedrijven opdrachten kunnen uh, binnenhalen bij de overheid. Maar nu zie je eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren. Namelijk dat de, dat de overheid zegt: Weet je, we gaan het allemaal wel zelf doen. Uh, en dan krijg je dus een vette overheid die als het ware bijklust. Terwijl ik zeg: Laat bedrijven die goed zijn in bepaalde dingen, laat die het doen. Huur ze in uh, en ga niet alles nou zelf doen. Was dat nou niet Elkje toch ook lange tijd juist de kritiek? Dat de overheid zo makkelijk altijd maar externe van buiten dingen binnenhaalde. en daar enorm veel geld voor betaalde, terwijl dat ook, ook, maar ik wil in de eerste instantie wil ik even... Want uh, het Kamerlid Verhoeven zegt wel heel makkelijk... iedereen is voor een kleine overheid. Ik denk dat daar de meningen nogal over verschillen. Dus dat is één. Twee... Nou, nou de meeste mensen hebben nou, niet van een overheid... die ze voortdurend voor de voeten loopt. Hè. Uh, even het volgende. Er is vorig jaar een lange staking geweest van schoonmakers. Dit kabinet heeft beloofd dat schoonmakers weer in dienst worden genomen. En weet je waarom? Omdat schoonmakers dan fatsoenlijk betaald krijgen. Want anders is er een soort aanbesteding. En dan wordt degene die het minst betaalt, die krijgt de job. En daar zijn de werknemers de dupe van. Hmm. Dus dat is denk ik, nou, je kunt je wel eens afvragen... of, of een bijklussende overheid. Uh, uh, want wat is dan bijklussen? Misschien het... zijn er ook wel mensen bij beleidsafdelingen... die kun je straks ook inhuren. Ik, doe, ik richt dan een adviesbureau op en ik schrijf wetten. Nee, maar de en discussie bedoel... is, is ook precies dat. Uh, kijk, als je zegt, we gaan iets aanbesteden... we gaan een opdracht aan een bedrijf geven... dan wil dat niet gelijk zeggen... Dat je de medewerkers van dat bedrijf voor zo weinig mogelijk geld moet betalen. Dat betekent dat je dat aanbesteden goed moet, moet regelen. Maar je moet niet zeggen: wij gaan als overheid op de stoel van de ondernemer zitten. We gaan als overheid de rol van het bedrijfsleven overnemen. En we gaan alles zelf doen. Bedrijven hebben heel veel maar... moeite om de opdracht binnen te halen. En de overheid die gaat, gaat het dan maar allemaal zelf doen. Een eigen couriersdienst, een eigen ja, maar drukkerij. Allemaal, maar ja, hoezo allemaal? Het is uh, toch we ook allemaal couriers in, in dienst? Ja, ja, wat de maakt de de de de het nou uit? Je gehad. Je moet dus een grens trekken bij wat nuttig is om uit te besteden. En nuttig is wat zelf te doen. En de reflectie is: we doen nu alles zelf. En wat alles? mij betreft moet er veel meer de, de balans worden gezocht. Uh, nou ja, een eigen drukkerij, een eigen couriersdienst. Ze hebben vroeger eigen... altijd een eigen drukkerij gehad. Een straatsdrukkerij. Ja, de ja maar ja. Dat, ja. Dat, dat, dat is nu hebben... veel zelfstandig. Daar ja. doen hele... ze nog steeds zaken mee. Ja. Dat is al, uh, Ik vind wat het leuk om het even... te horen dat deze twee uh, journalisten... <laughs> graag een grote <laughs> overheid willen die alles doet. Mm. En de burger voor de voeten loopt. Top. Ik zou zeggen, ga terug naar de kerntaak. Maak beleid en doe de dingen die logistiek door bedrijven gedaan kunnen. Dat doe je gewoon door bedrijven. En dan krijgen we weer het probleem. Dan ben je dus... Inhuren aan het inhuren van externe. Ja, dat is met name bij wil. consultants. Dat is inderdaad een andere kwestie. Beleidsambtenaren zijn er om na te denken over beleid. Dat is de kerntaak van de overheid. Ja. Daar moet je geen bedrijf voor inhuren. Maar de overheid is niet om logistiek of drukkerijachtige zaken te doen. Daar zijn bedrijven voor. Doe dat dan niet als overheid. Volgens mij is dat een hele heldere scheiding. Ik graan. geloof dat waarom, waarom, zou, waarom zou een overheid wel de bode in dienst mogen hebben... op de, afdeling, de etage waar de minister zit... maar niet de courier die de stukken van de minister... van het ene departement naar het andere departement brengt. Dat, dat lijkt me nou... en ik vind het wel heel makkelijk gezegd... de kerntaak. En iedereen is het daar wel over eens. Er is niet de, daar is je, dat is juist de vraag. Nee, ja, de vraag is waar het begint en houdt de kerntaak op? En, en jullie het, willen hem blijkbaar helemaal oprekken... Nee, en zeggen, laat de overheid maar ook allerlei dingen doen... die bedrijven kunnen. Ik vind dat bedrijven voor de voeten lopen... de economie ongezin. niet stimuleren... en als overheid niet meer toekomen datgene wij voor bent. Is het het het valse, vind, noemen jullie het valse concurrentie... Met wat het FD zegt, ja. zegt? Want het FD zegt, precies wat Aukje en, en Jos zeggen... Het was altijd in handen van de overheid zelf. Die koeriersdiensten, die drukkerij, ze hebben dat afgestoten. Mm -hmm. En nu ineens gaan ze het weer zelf doen... waardoor ze concurreren met die mensen die eerst die opdrachten hebben binnengehaald, begrijp je? Dat is een beetje het verhaal wat het FD zegt. Ja. Eerst afgestoten en nou het maar ineens weer zelf gaan doen. En dan het, loop je die mensen Ik vind het voeten. ook een beetje onzin eerlijk gezegd. En dat vind, dat vind ik echt een vals argument. Om te zeggen dat als mensen in dienst zijn van de overheid... dat je de economie niet stimuleert. Die mensen krijgen allemaal dan maar van dat heb belasting. Ik, dat heb, heb niet je gezegd. net wel gezegd. Nee, ik en zei, zei mensen... dat bedrijven opdrachten van de overheid kunnen krijgen. En dat ze die niet meer krijgen als de overheid besluit. We gaan alles maar weer in huis doen. De overheid heeft maar een taak. En dat is niet alle logistieke een functies. Maar, daarmee... maar dat is gewoon beleid maken. En Daarmee krijgen ook mensen een baan en een inkomen. Daarmee kunnen ze geld uitgeven ja. en de economie stimuleren. Ik denk dat het vaak beter is als bedrijven de kans krijgen om opdracht te voeren. Dat is iets anders dan ik naar een wel. ander politieke... Ja, ik, ik beschouw de overheid toch eigenlijk ook als een soort... in economisch opzicht als een soort bedrijf. En ik ben het volstrekt met ookje eens. Uh, je hebt toeleveranciers... Die allemaal geld verdienen aan de overheid. Ik vind, ik vind het probleem eigenlijk niet zo groot. Ik denk nou, dat, dat, dat moet je maar bedrijven aan bedrijfsleven vragen. Die ja. vinden het probleem wel groot. Uh, en als de overheid altijd denkt van wij kunnen het beter dan het bedrijfsleven... dan loopt het overheid het bedrijfsleven voor de voeten. En ja, ik vind dat zorgelijk. Want ik, ik denk dat bedrijven heel belangrijk zijn om de Nederlandse economie weer in gang te krijgen. En dat gaat de overheid Morgen is er debat over, geloof ik, hè? Ja, dat debat is nou weer, net weer door VVD en PvdA tegengehouden. Oh nee, tuurlijk. Uh, maar los nee, daarvan, ja, uh, dat de debat is even door PvdA en VVD tegengehouden. Dus daar gaat d 60 de aanhouden, wind, uh, echt een punt van maken. Goed. We wachten af. Zo Laten we dat. het even hebben over ontwikkelingssamenwerking. Dat was ook een punt deze week, want er, het leek alsof er fikse ruzie was... tussen um, um, Ploemen en Kamp, Partij van de Arbeid en VVD... in het kabinet over de besteding van een deel van dat ontwikkelingsgeld. Er is een pot voor economische, de economie stimuleren in ontwikkelingslanden... Partij de Partij van de Arbeid zegt, moet je daar doen. Daar de bedrijfjes steunen, het midden- en kleinbedrijf. En de VVD zegt, nee, laten we dat nou via het Nederlandse bedrijfsleven doen. Stop het daarin. En, hè, dan kunnen zij daar wat op gaan bouwen. Was het nou mot of niet? Want het werd aan alle kanten natuurlijk ontkend, Jos Heijmans. Zat ja, je zelfs. er midden in? <coughs> uh, ja. Uh, ja. ja, dat klinkt zo erg. Nee, maar inderdaad, ik heb het wel van redelijk dichtbij uh, allemaal meegemaakt. Maar het uh, was inderdaad gesteggel. Uh, Telegraaf had een hele grote kop vorige week vrijdag. Nou, dat vond ik iets te hard aangezet. Alsof ongeveer het kabinet op ontploffen stond. Mm -hmm. Dat natuurlijk niet. Maar er was een duidelijk principieel verschil van mening... Uh, tussen de VVD en uh, de Partij van de Arbeid. Maar het ergste was eigenlijk dat uh, Ploemen, de verantwoordelijke minister... die had plan gemaakt. Dat heeft ze overlegd met uh, de woordvoerders van de VVD en de Partij van de Arbeid. Die waren allebei ontevreden. Die zeiden van ga nou terug, pas nou nog eens wat aan. En dan horen we wel weer van je. Die hebben niks meer gehoord. En ineens kwam uh, vorige week woensdag uh, de mededeling van Ploemen. Ja, dit zit morgen in het kabinet. Dus toen was, toen was er al enige vrevel. En toen is dat diezelfde avond uh, door die beide partijen tegengehouden. Omdat ze zeiden: kom je eerst maar eens met een, uh, met een behoorlijk stuk. Dus, maar is dat onhandig manoeuvreren? Of? Nou, Wat is het? Ja, het is... Uh, ja, of je zin wil toch proberen door te drijven. Maar in ieder geval niet handig. Mm -hmm. Want als je, je hebt wel die twee partijen nodig om jouw plannen er doorheen te krijgen. En ze heeft met die twee partijen gewoon niet goed overlegd. Aukje, okay, wat denk je? Is, het, is dit. Uh, natuurlijk is het onhandig. Maar een onhandigheid vanuit het door willen drijven van het plan? Ja. Ik vind altijd. Moet Moeilijk, zien, hè? Bijna de psychologie. daar ken ik de minister Bloem niet, niet voor goed voor, genoeg nee. voor. Want nee. voor hetzelfde geld heeft ze gedacht. Ik heb dat en dat gehoord van de woordvoerder van de VVD en dat van de PvdA. Gedacht dat ze dat had uh, gezet in, hè, in de herzien, haar toen herziene plan. Uh, uh, en uh, dus. Ik zou in eerste instantie zeggen onhandig. Als er nou nog een paar keer, ja. keer meer voorkomt dan zou ik denken... Nou, maar dit is niet iets waarvan je er. denkt dat is echt iets wat een beetje doorzeurt dan in dat kanadet? Nou, nou als je het gaat, nee, maar dit gaat even over, over de logistiek zal ik maar zeggen mm -hmm. van hoe het vorige week dan gelopen is. Kijk, dat die twee uh, daar totaal verschillend over denken, dat is wel duidelijk. De VVD wilde 3 miljard geloof ik bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Daar kwam er uiteindelijk 1 miljard uit tot pijn van uh, de P van de A... De VVD is ook degene die altijd zegt: nee, ontwikkelingssamenwerking, het beste is gewoon economie opbouwen, bedrijfsleven. Maar daarom kan dat... niemand verbaasd zijn over dit. Dus, dus in de... die zin was ik vorige nee. week niet verbaasd. Ze hadden mijn... het, het al ver van tevoren kunnen zien aankomen. Die woordvoerders hebben ook voortdurend met elkaar in de haren, uh, zijn elkaar in de haren gevlogen. Over hulp of handel. Dat was ja. steeds uh, de, de zogenaamde keuze. Nou, deze minister heeft nou juist de opdracht om hulp en handel te verbinden. Dan lijkt het me dat je dat goed afstemt en dat je dan vervolgens met een gedragen plan komt. Nou, het was alles behalve dat. Het plan leek inderdaad niet rond. Ze, ze wilden er al mee naar buiten. Uh, ik vond het een gebrek aan regie. En anders is het inderdaad gewoon een pure ruzie. Uh, en je kan wel zeggen van ja, dit is, dit is nu eens één keer iets wat voorkomt. Ik vind dat dit kabinet voortdurend van dit soort kleine struikel, uh, struikelmomentjes heeft. En eigenlijk net niet goed heeft afgerond wat in het regeerakkoord staat. En dat ze er nu nog over aan het nadenken zijn wat eigenlijk de bedoeling is. Dus... Maar struikelmomentjes elders, niet in het kabinet. Dit was een struikelmomentje in het kabinet ook. Nou, ja, maar ik denk dat PvdA en VVD het over een heleboel onderwerpen niet eens zijn... Ze hebben in vijf weken tijd een regeerakkoord uh, in elkaar getimmerd... en ze zijn nu op een heleboel onderwerpen nog steeds aan het kijken... van wat is eigenlijk precies de bedoeling. Uh, dus we hebben al een paar keer gehad uh, de onafhankelijke zorgpremie... Uh, het woonakkoord, uh, nu weer dit, wat gewoon niet goed in elkaar zat. Dus ik denk dat ze gewoon hier en daar te snel... een sprintje naar het bordes hebben getrokken... en nog nou, niet uh, hun plannen op Is dat hadden. nou zo? Kan je dat zeggen, ook en Jos, het zat niet goed in elkaar? Ze hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer, daarom moet het steeds maar aangepast worden... maar niet omdat zij niet vonden dat het goed in elkaar zat. Ze krijgen het er alleen niet door. Nou, er zijn ja, uh... verschillende dingen. Dat is en de Eerste Kamer... en misschien niet goed... Uh, je is op dat moment niet goed doordacht... maar dan zeg ik toch tegen de, juist tegen een D66-Kamerlid... die volgens mij altijd voor debat en discussie is... Wat wil je nou? Een helemaal dichte getimmelt regeerakkoord of niet? Ben je nu uiteindelijk, uh, weliswaar kun je zeggen... ja, het is allemaal niet zo fraai. Je hebt wel mee mogen praten over het ja. woonakkoord. dus ja, Nee, nee maar ik, ik bedoel, je moet niet altijd... Een kabinet wat geen enkele uh, visie heeft... allemaal half uh, afgeronde plannen naar buiten brengt... en vervolgens bijna struikelt. Daar zit D66 echt niet op te het wachten. Het zit niet te struikelen uh, over... Dus... Over, nou, de, over, over dat Over on dat ontwikkeling samenwerking nee. komen op. Daar geloof ja. ik helemaal niks van. Nou, het ging er volgens mij stevig aan toe. Jos? Ze zijn er inmiddels Ja, ze zijn ja, er ja. ja. uit. Dat probleem is, is, het is Het is wel zo. Dat, dat Die formatie is natuurlijk gewoon veel te snel gegaan. Mm -hmm. En ook inhoudelijk zit het niet echt goed nee. uh, uh, dichtgetimmerd. Er zijn een heleboel dingen in waarvan de fracties nu naar kijken van... oh jee, hoe moeten we dat in hemelsnaam gaan invullen? Er is uh, iets waar ze misschien wel goed over nagedacht hebben... maar waar nu in elk geval het onverwachte hoe kritiek op komt. Frans Heemkerk, Heemskerk oud-staatssecretaris van de Partij van de Arbeid... zit nu bij de Wereldbank sinds een paar dagen... en die heeft laten weten dat hij het eigenlijk heel erg vindt... dat er zo'n kleine ministersploeg is. Hij zegt, dat is typisch. Rutte heeft zijn wil doorgedreven, die wilde weinig ministers. En ik zal jullie zeggen, dat gaat ten koste van het aanzien... van Nederland in het buitenland. Er is geen ministeriële... Uh, afvaardiging meer bij de Wereldbank, bij het IMF... Als er, als er gesproken moet worden. Het zijn alleen nog maar hoge ambtenaren. Die moeten zich altijd netjes gedragen. Daar kom je niet ver mee. Het staat niet aardig ten opzichte van het buitenland. Dom, dom, dom. Ben Bot, oud-diplomaat, oud-minister van Buitenlandse Zaken... zegt ook, het is natuurlijk een te kleine het Gaat helemaal niet lukken. Het is veel en veel te veel werk. Zometeen ziet niemand ons meer in het buitenland. Aukje. Ik, hoorde, ik, moet er, ik zit al te lachen, want ik hoorde hier gisteren een leuke grap over. Namelijk dat uh, juist die roep om meer staatssecretarissen of ministers... wel erg goed zou uitkomen bij een tussenformatie. Want ja. dan kunnen D66 of CDA-bewindspersonen uh, aantreden. Nou, ja. Dit is dan natuurlijk de grap. En dan, en dan serieus. Ja, ja, het serieus? Zou, ja, nee. Ik bedoel nu even serieus. Um, Van die tussenformatie, wel, dat was echt een grap toch, hè? Nee, dat jullie dan, ja. dat, dat ja. maakt plaatsen voor... Het oh, ja. zou wel veel staatssecretaris als, worden, Als Case. dit wordt gezien ja. als een probleem... en kennelijk wordt dat door sommigen echt gezien als een probleem... dat de vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland... te wensen overlaat en dat dat je gaat schaden... omdat de ministersploeg te klein is... dan ja. kan dat een probleem zijn. Hè? Zouden we dan straks ook een, een kop in de AD krijgen... van bijklussende ambtenaren... die dan eigenlijk de klussen van de staatssecretaris doen? Als ik nog een grapje mag maken. Dat is ja, een uh, wil. Maar, maar Misschien is het wel goed om hier uh, juist een beetje met jou mee te gaan. Wij uh, hebben... Paar maanden geleden al uh, gepleit voor een uh, extra staatssecretaris op financiële zaken. Hmm. Niet die die begrotingszaken zou kunnen gaan doen. zodat Dijsselbloem, ook iemand die natuurlijk veel in het buitenland in Europa actief is, wat meer zich daarop zou kunnen concentreren. We hadden in het vorige kabinet ook uh, de heer Knapen, die was ja. staatssecretaris Europese Zaken. Ja. Zo'n staatssecretaris is er nu niet. Dus. Nogmaals, over de kerntaak van de overheid en van de regering... goede ministers en, en, en bewindspersonen die, die Nederland vertegenwoordigen. Ja, daar moet je niet op bezuinigen. Mm -hmm. Je moet wel bezuinigen. Nou, maar vindt u dan ook dat dit kabinet te klein is? Bemand? Nee, ik vond in ieder geval dat er een staatssecretaris... op financiële zaken bij zou kunnen. Uh, de staatssecretaris op Europese zaken is weg. Dat moet Timmermans nu allemaal in zijn eentje doen. Mm -hmm. uh, hij doet daar zijn best voor. En hij heeft ook de toon van Nederland in het buitenland... al een stuk verbeterd in onze ogen. Dat mag ook wel eens uh, gezegd worden. Maar ik denk dat uh, aan de ene kant geldt ook hier weer de balans. Je moet niet twintig ministers en twintig staats Secretarissen hebben. Maar aan de andere kant hoor je toch wel vaak geluiden... dat bijvoorbeeld Dijsselbloem een totaal overbezette agenda heeft... en het bijna niet kan bolwerken. Jules? Het, nou, het is niet alleen een probleem van dit kabinet. Het was natuurlijk in het vorige kabinet uh, ook al zo. Hans Hille heeft toen ook aan het eind van zijn periode geklaagd... dat hij uh, als enig minister op Defensie uh, uh, veel en veel te druk had. Tja. Aan de andere kant, het is echt een missie van uh, Mark Rutte. Ja. Uh, van nou. meter van uh, twee jaar geleden, 2000, drie jaar geleden inmiddels alweer, heeft hij al gezegd. Kleine ministersploeg, als wij de overheid willen verkleinen, en dat is natuurlijk een doelstelling van het vorige kabinet en het huidige kabinet. Dan moeten we bovenaan beginnen. Dus geldt het ook uh, voor ons. Maar je kunt je wel afvragen of die niet een beetje aan het uh, uh, doorslaan is. Want dat ook, is toch, dat is een, een nobel streven, maar je kan daar precies ook in doorslaan. Je kan niet, laten we het woord blauwdruk nog maar eens gebruiken. Template. <laughs> Template. Ja, ja. Nee, dus je so moet belong. ook een beetje kijken waar het wel en niet kan. Ja, ik heb, ik heb zelf ook die, die redenering dat je zelf het voorbeeld moet geven. Dat geldt bijvoorbeeld bij, uh, bij salarissen, inkomens, je fatsoenlijk gedragen. Noem allemaal maar op. Maar om inderdaad, als je, als je uh, vindt dat er een kleine overheid <laughs> moet zijn... dan weet ik inderdaad niet of dat uh, uh, slim is om... Dan ook die redenering uh, zo op te zetten dat je dan bij jezelf moet beginnen. Ja. En zeker op uh, uh, nou ja, die, net al, die posten die net al genoemd zijn, is het heel erg druk. De, van de andere kant vraag ik me af. Maar goed, er dat, dat moeten ook ministers zijn die gewoon relatief weinig te doen hebben vergeleken bij de Dijsselbloemen en de Timmermansen. Ja, misschien zijn misschien ook wel een beetje. Van taken. Ja, ik geloof dat. dat ik bedoel, als, als Rutte dan wil handhaven wat die, die kleine ploeg. Maar volgens mij is de, de oplossing de... dan heel simpel: gewoon wat minder inhuren van allerlei diensten die gewoon door het bedrijfsleven worden Goed, dat gebeuren. maak je het en, mooi En rond. Dan, dan, dan vervolgens... zijn we aan het eind. En dan vervolgens wel een extra staatssecretaris waar het nodig is om de Nederlandse overheid goed te vertegenwoordigen in buitenland. Kees Verhoeven van d 66 hoorde u als laatste. Hartelijk bedankt. Aukje van Roetel van de Groene Amsterdammer en Jos Heijmans van RTL. Dankjewel. En in Hilversum zit Lucella Carrasso. Wat hebben jullie in het Radio 1 Journaal? Goedemiddag. We hebben we de directeur van ING Nederland. Die is nog bezig te scherven van gisteren. Lijmen natuurlijk En het is de droom van menig journalist... de bankgegevens hebben van beroemde mensen in belastingparadijzen. Britse media hebben die gegevens. Denk alleen al aan een campagneleider van een Franse president... die een Chinese bv heeft ergens op de maagde eilanden. Nou, dat soort verhalen. Straks meer. Dit is Radio 1. Maar eerst nu het NOS Journaal met Raymond Serré. Het Haga ziekenhuis in Den Haag betaalt mee aan het onderzoek... naar mogelijke fouten van de afdeling cardiologie voor een hartpatiënt of een nabestaande die een klacht wil indienen... stelt het ziekenhuis gemiddeld 3250 euro beschikbaar. Dat heeft het ziekenhuis afgesproken met de Belangenorganisatie... Hartpatiënten Nederland. Het bedrag is bedoeld voor advocatenkosten en juridische kosten... en eventueel ook voor het inhuren van een medisch deskundige. Minister Dijsselbloem snapt dat Kamerleden boos zijn... nu is gebleken dat op Cyprus veel geld van banken is gehaald... nadat die banken al waren gesloten... Terwijl het land in grote problemen was, waren sommige mensen dus bezig hun eigen te goede weg te sluizen, zei Dijsselbloem in de Tweede Kamer. En hij noemt dat laakbaar. De minister wees erop dat een, een van de redenen voor de eurogroep om in te grijpen in Cyprus was dat er juist geld weglekte. Dijsselbloem zegt dat er nationale regels zijn overtreden. En in Duitsland hebben enkele mensen 22 minuten gedacht dat ze miljonair waren geworden. Ze hadden naar de trekking gekeken en hadden alle getallen goed voorspeld. Maar toen werd duidelijk dat er tijdens de trekking twee balletjes vast waren blijven zitten in de drommel waardoor de trekking ongeldig moest worden verklaard. Klagen door de gedupeerden heeft geen zin... want alle lototrekkingen in Duitsland zijn onder voorbehoud. Dat waren de halve punten. En de verkeersinformatie krijgt u van Edwin Gerritsen. Het is minder druk dan gebruikelijk. Op donderdag Er staat nu 60 kilometer file in totaal. De meeste files staan rond Rotterdam. De files met de meeste vertraging staan op de A28 van Utrecht naar Zwolle... voor Amersfoort 9 kilometer... en op de A50 Arnhem richting Eindhoven... tussen het valburg en knoopert het 7 kilometer.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 Radio en Journaal. Lucella Carasso. Een goedemiddag. Aandacht voor het Rijksmuseum. Wie is er nog niet geweest, zou je bijna zeggen. Terwijl het natuurlijk nog dicht is. Een verslag van de voorbezichtiging. Na vijven Jan Marijn is er ook. Die ook alvast kon kijken. We volgen uiteraard de ontwikkelingen tussen Noord- en Zuid-Korea. Met raketten die verplaatst worden. En we hebben gesproken met de topman van ING Nederland. Op de website van ING staan de welgemeende excuses van de directievoorzitter Nick Yu. Door storingen in het betalingssysteem gisteren zagen klanten rare af- en bijboekingen op hun rekening. de onrust daarover is Yu natuurlijk ook niet ontgaan. Ja, ik denk dat onze klanten mogen van ING een gemakkelijke en foutloze dienstverlening verwachten. Daar zijn we gisteren overduidelijk niet in geslaagd. En dan passen alleen maar welgemeende excuses aan onze klanten. Het was wel een beetje een horrormoment he, gisteren. Ja, het was een, uh, een heel vervelend moment. Uh, een fout, een technische fout in ons boekingsproces in de nacht van 2 op 3 april... die dan leidt tot de grote onzekerheid uh, van gistermiddag. En nou zijn er wel eens eerder dingen gebeurd, ook bij ING. En als je puur kijkt naar de tijd die het in beslag nam... u heeft wel eens een internetstoring gehad van een dag of drie, vier. Ja, deze was uh, beduidend korter. Deze was een paar uur. Maar de impact was veel groter. Ja, de impact is altijd heel groot als mensen... Uh, het gevoel hebben dat hun saldo niet klopt, dat er aan hun geld wordt gezeten. En uh, ja, als men de indruk heeft dat de af- en bijschrijvingen niet kloppen en het saldo niet klopt, dan worden mensen heel nerveus en terecht. Het spookte ineens op de mobiele telefoon. Het saldo verdween als sneeuw voor de zon. Er stonden getallen die men niet thuis kon brengen. Ja, ik begrijp heel goed dat klanten daar ontzettend ongerust van worden, zeker als ze zien dat een saldo niet klopt. En ze kunnen dat niet relateren aan af- en bijschrijvingen... want die waren niet zichtbaar nog. Het is met name zo schadelijk en het leidt tot zo'n paniek... omdat het het vertrouwen dat de mensen moeten hebben... in de financiële sector, in de banken, op de proef stelt. Hè? Of ziet u dat anders? Nee, ik zie dat niet anders. Het stelt zeker het vertrouwen op de proef. En zeker in een periode waar het vertrouwen in banken toch al uh, broos is. Het komt er nog even bij. Ja, komt dit erbij. En uh, ja, waarom ik al zei... Uh, daar bied je dan je welgemene excuses voor aan. En evalueren we dit heel goed en uh, proberen we ook hier weer te kijken... hoe kunnen we dit incident in deze vorm niet meer terug laten komen. Dat zei uh, IRG-topman Nick Yu. Louis Dekker sprak met hem na vijf uur een uitgebreid verslag van dat gesprek. Nu het Delta Plan dementie. Ongeveer een kwart miljoen Nederlanders leidt aan dementie. En de verwachting is dat dit aantal de komende jaren alleen maar toeneemt. Het kabinet trekt daarom 32 miljoen euro uit om de problemen hiervan in te dammen. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is daarmee op pad gegaan. Jeroen, en je bent uitgekomen in Asten. Bij wie ben jij? Ja, uh, Bij de familie Berkers uh, uh, en wel uh, vader en dochter Berkers. Dochter uh, Yvonne Berkers, die is uh, 52 jaar en zorgt fulltime hier sinds acht jaar voor haar vader Wout Berkers, 80 jaar... Um, die sinds acht jaar of zes en een half jaar geleden werd het echt gediagnosticeerd. Hij werd echt gezegd, u heeft Alzheimer. Ja, ja, dat klopt precies. En valt er een beetje mee te leven? Ja. Toch wel? Toch wel, toch? ja, ja. En waar zit het hem in bij u, de Alzheimer? Veel dingen vergeten? Heel veel dingen vergeten En uh, niet op de horen kunnen komen. Oh, ja. En desalniettemin hartstikke blij dat die Berkers hier is. Hoe is het om uh, 24 uur per dag voor uw vader te zorgen? Dat is niet makkelijk, maar daar kies je voor... en dan hou je dat ook vol als Brabants meisje, dan lukt dat. En dan zie je uh, vanochtend dat er een, een deltaplan komt? Ja. En wat denk je dan? Dan denk ik, heel fijn voor al dat geld naar het onderzoek... maar waar blijft het voor het individu? Aha, Aha. Dat gaan we uitdiepen de komende twee uur in, uh, in Alsten. Dat horen we dan uh, van jou, Jeroen de Jager. Zeker. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1-journal. Dan nu een uh, buitengewoon interessante lijst met bankrekeninghouders in belastingparadijzen. Dat er veel geld elders wordt gestald, dat is bekend. Alleen wie dat doet en met welke constructies het gebeurt, dat blijft vaak gissen. Internationale kranten hebben nu een gigantische berg gegevens hierover in bezit gekregen. Waaronder The Guardian in Groot-Brittannië ook uh, trouw in Nederland heeft meegedaan aan dat onderzoek. Anne Sane, onze correspondent in Londen. Anne, um, ja, die, die kranten, bijvoorbeeld The Guardian, wat onthullen die? Ja, vandaag uh, hebben we alvast een voorproefje gekregen van een onderzoek... dat waarschijnlijk begin volgende week gepubliceerd wordt. Uh, The Guardian heeft uh, daarin laten weten dat ze samen met een Amerikaanse organisatie... voor onderzoeksjournalistiek 2 miljoen e-mails en bankgegevens... van rekeninghouders in Belastingparadijs in handen hebben. En dan gaat het vooral om uh, rekeninghouders op de British Virgin Islands, uh, de Maagde-eilanden. En uit die gegevens blijkt dat tal van mega-rijken over de hele wereld... Uh, bezittingen en geld daar hebben staan... De krant heeft alvast een paar namen gegeven. Een voorbeeld is Jean-Jacques Augier. Dat is de manager van François Hollande's verkiezing, verkiezingscampagne. Hij blijkt bedrijven te hebben die daar geregistreerd staan op die eilanden. De president van Azerbeidzjan blijkt bezittingen daar te hebben. De voormalig minister van Financiën van Mongolië... die blijkt een Zwitserse bankrekening te hebben... Een Spaanse kunstverzamelaar, de dochter van een Filipijnse dictator. Nou ja, ga zo maar door. Tal van namen van mensen die uh, geld achterhouden. Uh, en die zijn dus nu blootgelegd. Ja, dat klinkt een beetje als, als Wikileaks. Hè? Hoe, hoe komen ze aan die gegevens? Is dat bekend? Ja, uh, de ICIG, een Amerikaanse organisatie voor uh, onderzoeksjournalistiek... heeft samen met Europese kranten, waaronder dus The Guardian, uh, Le Monde en de uh, Washington Post... uitgebreid onderzoek ge gedaan naar uh, die geheime rekeningen. En uh, Zij hebben dus miljoenen gegevens verzameld en die zijn ze nu aan het doorspitten. Maar die krijg je, uh, hoe ze je toch precies... niet zomaar? Ja. Nee, precies. Ja, hoe, je de, hoe ze precies aan die informatie komen, dat weten we natuurlijk niet. Uh, de, ik heb een Guardian-journalist uh, uh, gesproken er straks. En die benadrukte dat uh, ze de gegevens niet hebben gekregen door uh, computers te hacken. En, en dat ze op legale wijze aan deze informatie zijn gekomen. Ja, en trouwens schrijft erover, een, het, het is een gelekt databestand van twee internationaal opererende trustkantoren. Het nou ja, is ook wel logisch dat het natuurlijk niet helemaal duidelijk wordt hoe ze daaraan komen. Het is in ieder geval gelekt. Uh, staan daar nou ook dan echt onregelmatigheden op? Want uh, veel van die constructies, die mogen wel, vindt men niet ethisch verantwoord, maar het mag wel. Wat, ja, met, met welke uh, boodschap publiceren ze die gegevens? Ja, zoals je zegt, inderdaad, het is niet illegaal om je geld op rekening te zetten... in een belastingparadijs uh, waar je gegevens dan geheim gehouden worden. Uh, maar het geld dat daar vaak wordt vastgezet... Uh, dat is in, in veel gevallen wel verkregen door corruptie... of is daar neergezet om je zakenpartner of, of je ex-vrouw uh, of man te misleiden. Uh, en natuurlijk zetten mensen daar ook geld vast om belasting te ontduiken. En dat is dus wel illegaal. Um, de onderzoekers willen het, dit systeem van geheim, geheimhouding aanklagen. En misschien hopen ze zelf of ze het systeem wel te kunnen veranderen. En ook willen ze dat de mensen die zoveel geld hebben ontmoedigen... dit te, te verbergen. Dat Goed, het Anne. onderzoek. Anne Sane, dank. Vanuit uh, Londen. Uh, hier in Nederland maakt het natuurlijk ook wel direct wat los. Uh, staatssecretaris Wekers heeft uh, gereageerd zojuist op Kamervragen. Hij gaat kijken of er Nederlanders op uh, die lijst staan. Uh, met geld dus op rekeningen in belastingparadijzen. Dat heeft hij uh, gezegd naar aanleiding van vragen van het CDA. En wellicht dat we ook iemand van trouw nog spreken over uh, de resultaten resultaten van dit uitgebreide onderzoek. Nog negen dagen en dan opent koningin Beatrix... het geheel gerenoveerde Rijksmuseum. Het oude gebouw van Kuipers is in ere hersteld... met uh, veel meer licht op de historische stukken en kunstwerken, zo is het idee. Honderden journalisten uit binnen- en buitenland mochten vandaag al kijken. Er hangt een sfeer van gretigheid en opwinding. Week voor de opening door de koningin Wim Pijbus. Ja, we zijn in alle staten, alle staten van opwinding moet ik zeggen. En dat is fantastisch om dat mee te maken, we zitten er middenin. Het is een groot moment voor het Rijksmuseum, voor de mensheid wil ik haast zeggen. Maar het is echt werkelijk over, overwelming wat er hier nu gebeurt in Amsterdam. Het Rijksmuseum gaat open en dat zullen we weten ook. Heel opvallend hoe groot het aantal buitenlandse media is hier. Ja, alles is er. Van Al Jazeera tot uh, Deutsche Welle, de BBC met, met drie verschillende ploegen. De New York Times, de Süddeutsche Zeitung. Alles is er. Wat vooral aan de hand is, dat wij als Rijksmuseum een van de topmusea in de wereld zijn. De top vijf werd al gezegd. Ik hou het nog even op de top 10. maar vooruit. Wat wij hebben en wat veel andere musea niet hebben, is dat wij geliefde iconen hebben die iedereen kent. Het melkmeisje, de Joodse bruid, de nachtwacht, Mondriaans, Van Gogh zelfportret... Allemaal onder één dak. Dat is wat het Rijksmuseum onderscheidt van veel andere musea. En dat maakt het Rijksmuseum echt uniek. En toch is het na tien jaar sluiting gelet op de opwinding alsof er een heel nieuw museum opengaat. Er is ook een heel nieuw museum dat opengaat. Het is een transformatie. Het gebouw is veranderd. Het instituut heeft zich veranderd. De collectie heeft zich totaal aangepast. Alles, alles is anders. Op één ding na zeggen we dan, en dat is de nachtwacht die weer geland is op zijn oorspronkelijke plaats, 1885... de kop van de eregalerij in de nachtwachtzaal... waar het als altaar aanbeden kan worden. Het is de rijkdom van het vaderland die opengaat midden in crisistijd. Ik lees ook al in hun gids de vaststelling... dat een dergelijke renovatie nu niet zou zijn aangegaan. Nee, we zijn inderdaad in de tijd dat Nederland nog een begrotingsoverschot kende. Dat was rond de eeuwwisseling, de millenniumwende... Toen Nederland inderdaad uh, gelukkig nog zoveel geld had... dat er een aantal grote projecten konden worden aangewezen... waaronder de volledige restauratie van het Rijksmuseum... dat is toen gekozen, door, unaniem door het parlement. En daar zijn we ongelooflijk blij mee. Dat zijn natuurlijk langjarige projecten, zoals dit soort dingen nu eenmaal gaat. Ja, en daar hebben we dus nu uh, het resultaat van. En inderdaad, als je dat vandaag de dag opnieuw zou moeten doen... dan is nu niet de tijd om dit soort projecten te starten. Maar wellicht, na regen komt zonneschijn... dus over een aantal jaren is het vast wel weer uh, een ander en zullen er opnieuw grote projecten worden ondernomen. Is er zorg gelet op de gretigheid en de opwinding over de publiekstromen na 13 april? Eh, niemand weet wat ons te wachten staat. Natuurlijk doe je calculaties en je maakt daar scenario-planningen op, zoals het dan heet. En je kan plannen tot je ons weegt. En wij weten pas vanaf zondagochtend 9 uur, wanneer de eerste kaartjes verkocht gaan worden, hoe echt het gaat worden. Hoe groot de honger is? Hoe groot die honger is? Nou, die zal heel groot zijn. Er zijn in de tijd van Henk van Os, en hij loopt hier ook rond, eh, en ook in de tijd van Ronald de Leeuw, dagen geweest dat er hier 12.000, 13 13.000 bezoekers op een dag kwamen. Dat is heel veel. Dat kunnen we zeker aan. We kunnen meer aan. Maar vooral het eindsaldo van het jaar is natuurlijk waar het om gaat. En wij hopen 1,7, 1,8, misschien wel 2 miljoen bezoekers. Misschien nog wel meer. Het gebouw is helder. Het is groot. Vijf kassa's, een groot café. En de tijd zal het leren hoe deze drukte zich door het gebouw gaat bewegen. En hoe lang de rijen bij de kassa zullen zijn. Wim Pijpers hoorde u, de directeur dus van het Rijksmuseum... in gesprek met Jeroen Wielaerts. Goedemiddag, Edwin Gerritsen. Middag Jules Lucella. De dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk op donderdag. Ongelukken veroorzaken wel wat meer vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Zat voor Rewijk, 6 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Met Rotterdam op de A20 richting hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum, 5. En op de A28 van Utrecht naar Zolle. tussen Soesterberg en het hoevelaken 10 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht. De kou zal wat afnemen, de ervaring was hier en daar toch wat anders vandaag. Dus uh, zo Marco Verhoef over de vraag die bijna elke dag gesteld wordt. Waar blijft de lente? Van half vijf tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal, met Pusela Carrasso. All it's love, Poco hoorde u. Ga naar uh, Utrecht. Er was opschudding in een asielzoekerscentrum daar. Een politieagent heeft een asielzoeker in het been geschoten. U hoort politiewoordvoerder Leo Dortland vanmiddag zijn collega's van mij hier te plaats gaan aan de Jozef Heidenlaan. Hier zit een asielzoekerscentrum en er is een conflict geweest tussen een bewoner en personeel van het AZC. Daar zijn de collega's van de politie naartoe gegaan om te bemiddelen, om het verhaal even aan te horen. En eigenlijk loopt het dan, zeg maar, bij die bewoner op zijn kamer loopt het verkeerd. Hij is erg agressief. Uh, hij uit ook een aantal bedreigingen naar de politiemensen en die beslissen dan om die man aan te houden. Uh, hij verschant zich in zijn kamer en op een gegeven moment komt hij toch tevoorschijn. Dan heeft hij een mes in zijn handen. Ja, dan komen Loopt hij buiten en op een gegeven moment wordt hem daar aangeroepen. Laat het mes vallen. Dat doet hij niet. Dan uh, klinkt er een waarschuwingsschot en vervolgens loopt hij met dat mes in zijn steeds op een van de politiemensen af. En daarna is er gericht geschoten en is de man in zijn been geraakt. En dat heeft zich hier buiten afgespeeld, dat ja, schietincident? Dat, dat klopt, dat is hier buiten geweest. Hier uh, slakt, vlak bij de kruising oprit AZC en de Jozef Heidenlaan. Uh, hier rechts achter mij, dat is ongeveer een meter of 30, 40. Daar is allemaal afgezet. Het is heel breed afgezet. Overal politie, afzetlint. En op dit ogenblik is de forensische opsporing van een ander korps... namelijk Amsterdam-Amsterdam, uh, aan het onderzoek aan het doen... op basis van sporen. De Rijkssociërs is hier inmiddels gearriveerd. En de toetsing van het Openbaar Ministerie zal plaatsvinden. Want ja, er is natuurlijk wel geschoten. Dat is ons ja. Ja, zwaarste gewelds. En de Rijkssociërche doet onderzoek naar het schietincident. En dan wordt gekeken of het terecht is geschoten. Of dat er misschien toch iets te voortvarend is gehandeld. Ja, ik vind het altijd heel gevaarlijk om het tot terrein te begeven. U moet zich voorstellen, een politieman heeft een aantal geweldsmiddelen. Maar het dienstwapen is je uiterste geweldsmiddel. En op het moment dat er alle allemaal... waren... zomaar? Nee, zeker niet. Absoluut niet. Uh, we zijn absoluut getraind en we zijn heel erg geroutineerd. Maar je wilt niet naar je werk te komen om iemand neer te schieten. En wat er nu gebeurd is, is heel vervelend. Het heeft ook onmiddellijk geleid tot tumult op het asielzoekerscentrum. Daar is wat duw- en trekwerk geweest. We hebben daar met wat politiemensen ja, eigenlijk tegenover de bewoners gestaan. Uh, er zijn twee mensen aangehouden. Ook dat zijn twee bewoners van het asielzoekerscentrum. Er is wat gegooid naar de politie. Er is een complete tafel ook naar de politie toegegooid. Nou, dat is een reden waarom die twee mensen zijn aangehouden. En daarna keerde eigenlijk heel snel de rust weer. Het is natuurlijk een gevoelige plek. Asielzoekerscentrum, mensen die het een en ander hebben meegemaakt in hun leven, die zitten hier dan. Dus dan maakt het misschien zo'n schietincident meer los dan bij... Uh, U en mij ergens in de straat. Ja. Nou, het is daarom ook heel moeilijk om vanaf afstandje zomaar even een waardeoordeel erover te geven. Uh, voor ons is duidelijk dat een politieman niet zomaar zijn vuurwapen trekt en een schot lost. En ik ben er ook van overtuigd uh, dat dit, er bewoners zullen zijn die heel nare ervaringen hebben. Maar we hebben er wel te maken nu met een strafrechtelijk onderzoek. En daar gaan we ons aan houden en de Rijkssocies onderzoekers schiet aan de incident. Dat was een verslag van Karin Alberts en ze hoorde van bewoners van het AZC... dat het ging om een Nigeriaan met grote psychische problemen. Marco Verhoef, goedemiddag. Hallo, Lucella. Het uh, wordt elke dag langzaam iets warmer, dat is het verhaal van deze week. Maar poeh, het was nog behoorlijk koud vanochtend. Ja, Het was weer een klein beetje een dipje vandaag. Hè? Ja, ja, het lijkt de economie wel, maar... Als het uh, weer het, uh, de positieve voorbode moet zijn voor die economie... dan komt het helemaal goed. Want geleidelijk aan gaan we echt wel de goede kant op. En hoe, en hoe kwam het dat het vandaag dan toch nog niet helemaal zo, uh, zo fijn was? Nou... Als je, je van warm weer houdt. Ja, je mensen. hebt natuurlijk vast gemerkt dat de bewolking. inderdaad toch weer de overhand kreeg. op veel plaatsen in Nederland. Niet overal. In het noorden van het land was het wel zonnig. En nu uh, ook opklaring in het zuiden. Dus ook daar wat zonneschijn. Uh, maar goed, met bewolking is het altijd al wat minder aangenaam buiten. En de wind speelt ook weer een belangrijke rol. Nou, dat was allemaal wel aangekondigd. Zat er wel in. Maar ja, als je dan een windkracht 4 tot 5 hebt boven land. met een temperatuur van slechts een graad of 5. en dan voelt het gewoon echt gewoon nog heel erg koud aan. En het wordt een heel ander verhaal op het moment dat de wind gaat liggen en de zon gaat schijnen. En dan hoef je wat temperatuur betreft nog niet eens zo heel veel te winnen. Ja, en die wind die zou ook gaan draaien van noordoost naar zuidwest. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, laten we beginnen met het afnemen van de wind. Dat is de eerste positieve. Dat gaat dit weekend gebeuren. Morgen moeten we misschien maar even vergeten. Even heel snel. Uh, een graad of 6 bewolking in het noorden wat zon, maar wel meest droog. Nou, maar daarna gaan we naar dat weekend toe. En dan gaat de wind wel afnemen en krijgt de zon ook meer ruimte. Nou ja, en als je dan flinke zonnige periode hebt op zaterdag of zondag met niet te veel wind en een graad of 8, dan krijg je toch al een klein beetje lentegevoel. Dus wat dat betreft heb je dan echt die stijgende lijn langzaam wel te pakken. En dat loopt dan in de loop van de volgende week op? Ja, de temperatuur wel. De temperatuur gaat boven de 10 graden uitkomen midden volgende week. Helaas gaat dat in eerste instantie ook gepaard... met een toenemende kans op wat neerslag. Dus je hebt nu wel droog weer. Nou, Dat moeten we dan even inleveren voor de temperatuur die dan wat omhoog gaat. Ik heb goede hoop dat op de wat langere termijn richting... maar dan hebben we het al over volgend weekend... dat die stijging van temperatuur zich wel, wel weet voor te zetten... of in ieder geval weet te handhaven. En dat er dan ook weer meer ruimte komt voor de zon. Dus geleidelijk steeds beter weer. En zie je in de rest van Europa nu ook een atypische lente? Uh, nou ja, kijk, op het moment dat je hier uh, het relatief stabiele winterweer hebt... laat ik het dan zomaar betitelen... dan moet het op een andere plek in Europa gewoon wisselvallig zijn. En dat is het ook, en dat is het in het hele Middellandse zeegebied. Depressies die normaal vanaf de Atlantische Oceaan... eigenlijk over onze omgeving trekken... die volgen nu een heel zuidelijke koers. En daarmee komt de kou bij ons terecht... en daarmee komt het zachtere weer wel in het Middellandse zeegebied terecht. Maar, het maar ook het regen. wisselvallige, ook het, het regenachtige. Uh, nu bijvoorbeeld uh, toevallig op tv zitten kijken... naar uh, de wielerwedstrijden in, uh, ik geloof, het Baskeland... Daar regent het gewoon, daar regent het keihard. Nou, die regen verplaatst zich dan weer naar Italië en uiteindelijk ook naar Griekenland. En dat is een komen en gaan. Best een goede dag tussendoor, maar vaak ook wisselvallig met de volgende dag weer die neerslag. Marco verhoef. een uh, vernieuwing in de landbouw nu. Een uh, soort wc voor varkens. Je varkensstal zo inrichten dat de varkens in het minst fijne deel gaan mesten. Nou, dat kan een boer geld schelen en het heeft ook een boel andere voordelen. Dat zag Martijn van der Zanden in een proefstal in de Achterhoek. Boer Bjorn op klompen. Ik heb zelf een groene overal aan. Laarzen. Dat is belangrijk, hè? Dat is voor de hygiëne hier in deze stal. Ja, dat is voor de hygiëne. Om te dierziektes te voorkomen. Dus, uh... en waarom is dit hok nou anders dan andere hok? Ik zie een hele lange, dichte vloer. En daarachter zie ik het, uh, een vloer met, met, met, met gaten erin, met een rooster. Dat is het toilet, hè? Daar is het, uh, het toiletrooster. Het heel veel dichte vloer. Het is voor de, ja, comfort voor de dieren. Veel fijner om op een dichte vloer te liggen. En daar zit vloerverwarming in, dus daar kunnen ze fijn op liggen. En een traditionele stal heeft gewoon uh, meer rooster en minder voer. En wat is dan het voordeel dat ze daar mesten, alleen op die plek? Daar uh, vangen wij dan de mest op. En die mest voeren we dan zo snel mogelijk af uit de stal. Waar, waar, waar we door geen ammoniak, dus de vieze geur van de varkens, niet krijgen. Nee, want het ruikt, ja, het ruikt hier wel naar stal, maar het is niet dat het enorm stinkt hier. Nee, hier kun je goed zijn. Lekker warm. En dat is in andere stallen is dat, wel eens, uh, is dat wel eens anders? Ja, dan kan je op de luchtwegen slaan of op je ogen. dan uh, de benauwde lucht heb je dan. Uit onderzoek is ook gebleken dat uh, als de, de, de mest, hoe dichter dat op elkaar gehoopt is, hoe minder uitstoot er is. Dus als dat over een heel groot oppervlak verspreid is, dan, gaat het, ja, dan komt er meer ammoniak vrij. Ja, dus als ik kat op elkaar zit, heb je minder uh, mestoppervlak, dus heb je uh, minder uitstoot. Wat voor voordelen heeft dit nu voor jou als boer? Ook een fijne lucht om in te werken. Ook, ook prettig? Ja, ook heel prettig. Hierdoor kun je ook kosten besparen. Ja, deze lucht hoeft niet gewassen te worden. Normaal zit een stal, gaan ze de lucht, uitlaatlucht van een stal wordt er gewassen. En dat kost heel veel energie. En uh, chemicaliën of je hebt biologische, daar hebben ze ook andere middelen voor nodig. En water en... Uh, en hebben ze deze niet. Je gaat de lucht rechts eerst naar buiten, want het is vrij schone lucht. En zelf uh, loop je ook in die lucht rond. Dus uh, voor je eigen gezondheid is het ook een stuk beter. We zien er nu eentje daar achter daarachter op het, op, het, op het rooster, zoals het hoort? daar nog één. Zijn ze een beetje makkelijk zindelijk te krijgen, varkens? Ik bedoel, normaal zeggen we hè, een vies, vies varken, maar zindelijk te krijgen zijn ze blijkbaar wel. Ja, varkens van nature al zindelijk. Dus moet je alleen op de plek bieden om, om ze een behoefte te kunnen, uh, uh, zo behoefte kunnen doen. Zo'n beest heeft er rekenen aan om in zijn eigen mest te, te liggen of te, te zitten. Ja, dat klopt. Ze gaan, uh, zo zoeken echt een mestplek op. En een speciale plek is dus ingericht bij deze boer in de Achterhoek... waar Martijn van der Zanden op bezoek was. Vanavond BNN Today. Misschien uh, is er wel geen feestje met voorval. Maar als we het nou niet houdt, mm. krijg je er dan zijn geld uit. je jezelf iemand. <laughs> zo? Okay. Vanavond om half negen op Radio 1. En bedankt. Robert Meijder, wou je ja, wat zeggen? Zeker. Luister en kijk mee op radio1.nl. Klaar. Zo is het. Beetje ongesteld vandaag, Robert Meer? Nee, hartstikke ja, vrolijk. Okay, Radio 1: het nieuws van alle kanten. Vanavond in Meldpunt de onderschatte risico's van de Scootmobiel. Uh, ambulance is onderweg. Blijf maar liggen. Op, man, Blijf maar even rustig weer. liggen. Duizenden ouderen gaan onvoorbereid de straat op. Ik zag dat het water op me afkomen. De risico's van de Scootmobiel vanavond om vijf voor half acht in Meldpunt bij Max op Nederland 2.